In de blijf van mijn lijfhuizen voor mannen zijn tot nu toe zo'n 200 mannen opgevangen. De 40 onderkomens in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaan sinds 2008. Er zitten slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, eervraak of bedreigingen omdat ze homo zijn. De opvangplaatsen blijven tot zeker eind volgend jaar bestaan. Het weer. Vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 10. Sochtens in het noordwesten een buitje, maar in de middag droog en steeds meer zon. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOC. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Zie ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Gestuurd. Dat was gewoon zo in Suriname toen. Je werd gewoon op een boot gezet, Er was er nog geen vliegtuig. En je werd daar naar Holland gestuurd uh, voor studie. Dan ja. ging je ook weer naar een nonnenklooster, hebben mijn zusters gezeten. Maar ik heb dus bij mijn tante in Amsterdam gewoond. Ja, en was het uh, fijn om bij die tante te komen of had je liever bij die nonnen bij je zuster gezeten misschien?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 het hele gebeurtenis wat ik dus meegemaakt heb in die tijd. Ja. Met al deze etappen, in, in deze etappen. Mm -hmm. En zie je daar dan een soort opbouw in in die etappen? Hoe bedoel je dat precies? Ja, want uh, van, ik ben van etappe naar etappe, het staat ook in het boek, ja. naar uh, de dans gekomen die mij dat gaf wat... wat uh,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 Mm -hmm. Hij was de producent van Salvatore uh, Adamo, van Cliff Richard en van hele bekende mensen. Mm -hmm. En doordat ik hem leerde kennen, heb ik een wild leven geleid met Niels Snowbach. Mm -hmm. Heb daar ook een boek over geschreven, Die Hemelische ja. Tijden, Des Niels Snowbach. Maar toen Niels stierf, mm -hmm. ben ik tot besef van zonde gekomen. Toen heb ik gewoon ingezien dat het niet alleen maar dans.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 bewust doen dat je weet dat het met hem is. Ja, en dat is eigenlijk, als ik het zo hoor, een rijkdom in je leven geworden. En heel belangrijk. Ik zie dat het voor jou heel belangrijk is. Ja, want ik, ik vind rien Plu, Als ik hier in Zandvoort zit en ik zie dat casino, en het gaat om geld, het gaat om business, en het gaat om alles mogelijke, dan denk ik bij mezelf, rien nevaplu, uh, uh, le mon Dieu, uh, zonder de heer. Ja, uh -huh.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 In mijn gemeente op de Shabbat, op zaterdag ja, in Amsterdam, ja. daar wordt gedanst en uh, ja en thuis ja gewoon ook overal uit jezelf ja hè? want je bent echt een bewegelijke dame. Hm.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 La Palma en op Mallorca direct aan het water en direct mm. naast alle mogelijke beroemdheden ja. Zo, het was een leven, een high life mm. en daar heb ik ook dus in mijn boek Genade in Beweging een hoofdstuk aan, aan deze levensstijl uh, ge, gewijd gewijd ja. Ja. ik uh, ben dan ook verkeerd gegaan in die tijd mm. enorm gerookt mm.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 Ik heb voor hem gezorgd, maar het was me niet genoeg. Ja. En dat heeft me heel erg later dicht bij de eeuwige gebracht. Dit, deze besef, dit besef van. van. Uh, van ontevredenheid. Hm. Je bent niet tevreden. En je merkt niet dat je niet tevreden bent. Hoe kwam je daarachter dat het zo was? Wij mensen denken altijd. Uh, we zijn tevreden, we hebben alles. Maar, maar het lijkt zo. We hebben niet alles, maar we hoeven ook niet alles. En omdat we niet alles hebben, gaan we wat zoeken. Wat zogenaamd ontbreekt. En dat, wat er ontbrak bij mij, was dat seksuele. Het ontbrak totaal. Ik, ik had het niet. Maar, ik heb het nu ook niet. En prijs de Heer...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 Jij gaat weg, jij laat ons alleen, de studio Maiken wordt gesloten. Iedereen zei, wat ga jij jouw levensstijl hier veranderen, Het grote huis, je dienstmeisje, je tuinman. Alles ga je wegdoen voor een leven in Holland. En toen heb ik gezegd, ja, daar heb ik drie jaar op moeten wachten tot mijn huis verkocht werd. En toen kon ik naar Nederland. Ja. En voilà, en hier ben ik. Ja.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 Doch een Sünder verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Liebe. ZANG EN MUZIEK Mal fanden wir auch hin, Dan fall auf Je Jesus, fall auf je Jesus. Fall auf Jesus und leb Denn Weg ist manchmal. Schwarz und regnen vol Heel en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 Möchtest toen Dat was snel. Dat <lacht> grappig ja En toen vertelde hij me dat hij me maandenlang al gezien had. Oh, nee. Dat hij van bar naar bar, het heette niet bar, het heette nightclub. Ja. Dat hij ja, van nightclub naar nightclub geweest is. En dat hij me daar overal zag optreden en zingen en dansen. En dat hij zei: dat is die vrouw. Mm -hmm. Want ik zat niet, je kon ook aan de bar zitten en drinken en doen. Tot ja. s morgens, tot zeven uur s morgens. Maar ik ging naar huis. Ja. Ik ging naar de garderobe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 omdat ik antwoorden gaf en mijn zussen gaven geen antwoorden. In tsunami was het toen, je kijkt weg als je vader met je praat, of je zet je hoofd, maar ik keek je streed aan in je ogen en ik zei wat ik te zeggen had en dat vond mijn vader helemaal niet leuk. Dus ik heb altijd een soort van, ja, een soort van tegenspraak gehad met iedereen, ook op school.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 een CD heet ook naar de overkant ja. dus van de ene kant naar de andere kant ja. van het oude, het oude leven van het oude ja. Wat doe je daarmee? Mm -hmm. van het oude leven naar het nieuwe leven mm -hmm. dus over de brug ja, ja en, het, en mijn tweede CD heet Javo Elohim en dat um, kun je ook in elke uh, christelijke boekenwinkel kopen mm -hmm.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 een exemplaar gestuurd. Mm -hmm. Want ik vind dat ze het wel mag weten. wat haar onderdanen voor. Uh, voor werk gedaan hebben hier in Nederland tijdens het verzet. Ja. Dat ze er mannetje gestaan heeft. Mm -hmm. uh, voor het Koninkrijk. Ja. En voor Gods Koninkrijk. Mm -hmm. Ja, het is een heel bijzonder boek. Heel mooi. Want als ik leven. even ja. iets mag citeren. ik weet niet als ik dat van jullie mag. ja hoor. Op het uh, eerste blad, de, uh, mijn. Um,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 Vinus Simcharam sim charam benissa. Toda rabavinu kul korim. Toda rabavinu ha Yosef ben Kiso. Toda rabavinu she et beno. Toda rabavinu she Shafach et demu. Toda rabavinu she Shushia bechastu. We'll that I've been feeling all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 En ten tweede heb ik een uh, mededeling. Op woensdagavond 2 november organiseren wij als Huis van Gebed Zandvoort, de evangelische gemeente, samen met de Ministries van evangelist Jan Zijlstra een genezingsdienst in Zandvoort, in het dorp. Deze zullen we organiseren in uh, het kerkgebouw van de Protestantse Kerk. Dat hebben we gehuurd aan het kerkplein voor deze avond. En het begint om half acht.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 Adres infoapestaartgebetstandvoort.nl Ik herhaal info, gebedzandvoort.nl Hartelijk dank voor het luisteren En wij als Huis van Gebeds Zandvoort wensen u Godzegen en een goede nachtrust. Tot de volgende keer The last time I am, the Lord is shaman, the Lord